Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter doet zo uitspraak in de zaak van twee broers... die vorig jaar werden doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle. De verdachte zat aan een tafeltje naast hen, stond op... en schoot zijn wapen leeg op de mannen. Het hen zat hartstikke vol toen het gebeurde. Daarom werd het Openbaar Ministerie een fikse straf. De impact van de zaak, ook op de mensen die op dat moment... in de McDonald's aanwezig waren, dat heeft zeker meegespeeld in de strafeis. En vandaar dat wij ook niet levenslang hebben geëist... maar wel voor de maximale gevangenisstraf zijn gegaan, namelijk 30 jaar. Of de rechter daarmee eens is, horen we zo. De uitspraak is over ongeveer een uur. Een recordhoeveelheid regen in Australië zorgt voor flinke overstromingen. Meer dan 5000 mensen zijn geëvacueerd. Honderden daarvan moesten van het dak van hun huizen worden gehaald. We had een extra. challenging, challenging evening. Rescuing some 300 mensen. We hebben mensen op de roof isolated. We hebben mensen actually om te worden rescued. Noodweer levert bijzondere gezichten op. Van een luchthaven waar de vliegtuigen onder water staan. Tot een drie meter lange krokodil die door de straten zwemt. Een vuurwerkbril op ...of oordoppen in doen bij het afsteken is minder populair geworden. Veiligheid NL heeft het onderzocht en zegt dat tijdens de vorige jaarwisseling... ...minstens 6% de vuurwerkafstekers of kijkers gehoorschade heeft opgelopen. Maar weinig mensen doen oordoppen in, terwijl dat heel veel ellende kan voorkomen, zeggen ze... En een vrouw in Amerika heeft iets moois op de kop getikt in een thrift shop in Virginia. Jessica kocht een glazen vaas met groene en rode strepen erop. 3,99 dollar kostte het ding en dat was een goede deal. Na wat research kwam ze erachter dat hij in de jaren 40 was ontworpen door een beroemde Italiaanse architect. Ze heeft een doorverkocht op door een veiling voor meer dan 107.000 dollar. En dat geld kan ze goed gebruiken. My little vase. And I knew that the money could really help me so much. We were watching the auction live, and the numbers just kept going up en up. En up en up. And it's just incredible. Ja, ze heeft namelijk net nog een paardenboerderij gekocht. Het weer, het is grijs. In er door de kans op een bui. En het is 7 tot 9 graden. Komende nacht kans op wat gesputter in het noorden, het meeste. En morgen krijgen we een kletsnacht natte dag bij gaat of 9. Ze hebben een verkeersopdate.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 Ook in onze regio is de ochtendspits bijna voorbij. Nog 10 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velsen. 10 minuten op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens. En de nasleep van een ongeluk op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen... in de vorm van 4 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Eimuiden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft, beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst! ZFM! Dit is Kerst! Met ZFM! Met nu. De herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom my dear, dear friends! Let the party begin! Rainbow Radio Zandvoort. The FM For business trends optimaal Some teacher who does nothing but give Here's the kid sitting alone at lunch who's kind to everyone even when the world ain't kind to him the i have a dreamers with the nerve to say we're equal the hell-bent believers life-changing kind of people here's to the stand -down. The push down. We are who we are And we have the heart To stick out from the crowd. The way we're living Might make us different But if no one stood up Where would we be now? Here's to the standouts We keep on loving Through the hate for a fight, but if that's what it takes, we don't win them all, oh, come on, oh, we'll live to fight another day.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 En uh, nou, uh, hij mag er zijn met de zangkunst. Ja, zeker. Lekker nummer. Heerst door de standout. out Zeker, wel uh, goed baseball spelen en goed uh, uh, zingen. En goed zingen. Ja, ja, ja, wie man weet man kan er nog wel meer, maar dat ja, weten we dan niet. Dat weten we dan, we dan, we dan we niet. willen we dat weten, u zou Goed dat of, nee. <laughs> Welkom bij uh, de aller, allerlaatste reguliere uitzending uh, Rainbow Radio Zandvoort van uh, 2023. Ja, ja. ja, welkom. Ja. Mijn koptelefoon doet nu ineens een beetje raar, maar goed, uh, het zal. Er gaat, er gaat al meer iets raars vandaag bij jou. Ja, nee, dat is niet aan mij. <laughs> Goedemorgen, ja, mijn stem is een beetje raar als je dat bedoelt. Ja, ja, ja. Precies, een beetje Tosca, hoogduinachtig, uh, zeg maar, met ja, het oog op maakt morgen. Dat is wat mooi van ja, <laughs> met, met het oog op de lunch krijgen. We. Ja, ja, precies. Goedemorgen, ja. Jelmer.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 Ja. Dat klinkt uh, Leuk. Ja, Volgens mij wordt het een uh, leuke aflevering. Leuk seizoen. Dat uh, hoop ik ook. gaan maar kijken. We gaan Toch? kijken. Ja. Ja. We gaan ook kijken. Ja. De volgende. Maar niet uit, uh, niet, hoor. Ja, zeker. Want het is natuurlijk uh, volop Sinterklaastijd. Ook al lijkt het ook bijna kerst als je het sneeuw buiten ziet. Maar uh, het is nog Sinterklaastijd. En uh, ook uh, in onze community uh, wordt daar aandacht aan besteed.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 ja, oe, dat dus dat weten we dan. natuurlijk oh, lukt niet, hè? Als hij dus weer aankomt met de roze pakjes, Ja, ja, ja dat moeten we dus nog maar even afwachten. Ja. ja, zeker. Dat betekent dus dat we heel 2024 ja. ons goed zeker. moeten gedragen. Ja. Ja. Hmm. Minder vrolijk nieuws. Uh, in Rusland is een, uh, een wet aangenomen door het Russische Hoge Rechtshof. Dat uh, verbiedt alle extremistische LHBTI-bewegingen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 Ja, dus, dat was uh, natuurlijk ja. al treurend is in, uh, in Rusland, de Sovjet-Unie. Uh, of Sovjet-Unie. We uh, nee, gaan het wel alweer in de Sovjet-Unie om het zo ja. maar te ja. zeggen wat, ja. wat er in Rusland uh, uh, gebeurt. Uh, dit ja. is echt uh, diep, diep triest. En uh, medelijden en sympathie voor, uh, voor onze regenboogcommunity in, uh, in Rusland. Ja, en uh, nog uh, gevolg daarop uh, heeft de Russische politie vrijdagavond Gaybars in uh, Moskou binnengevallen...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 What? Dat was dan You Two in the Name of Love. Lekker nummer op, op de dans. Heerlijk. Uh, ja. Lekker even. Uh, hoe noem je dat? Cry out loud. Ja, ja, ja. ja. het is heerlijk lekker om bij een concert mee. van hun met Ik ben twee keer geweest. Ja. Geweldig. Ja, ja oh. echt. Uh, Jelder! Ja. <laughs> ja.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 Maar ja, de hele kaart van Nederland kleurt lichtblauw, dus uh, daar hebben we het dan mee ja, te doen. Dat, dat is dat natuurlijk is wel een ding, hè? want dat is democratie. Ja. En wat, wat hier dit, het, het, het interessante is, wat maakt nou zeg maar dat de Nederlanders zoveel tegen de PVV of even zoveel voor de PVV ja. hebben gestemd? Want, ja, daar, ja, als je dan hier ook leest, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme moet weg. En uh, denk je.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 En, in uh, tegenstelling er, in, in, in, in, met die Europese landen. Hè, waar ja. Is, ja, ja. ja, een beetje een uh, kanttekening daarbij... is dat uh, geen van deze partijen het regenboogakkoord heeft ondertekend. Dus nee. dat is dan nog wel een, een dingetje. Ja. Daarom dachten we, wij gaan even een tegenzet geven in de muziek. Terug naar 1998, wat nog een ja. soort van harla periode was... Waar de gay games in Nederland gewoon kwamen en massaal werden omarmd. We gaan luisteren naar de zangeres die toen de arena vol zong... Matilde Santing met beautiful people. <lacht> Komt ie. Dat ja. is uh, een goede nummer. Ik heb een correctie erop. Ja, ik uh, drukte. Hij uh, wil het hangen, dus uh, ik moet even kijken. Ik moet hem even erbij pakken. Hij ja. blijft hangen. Dus uh, knopje blijft hangen. Even kijken hoe <lacht> There is a foreigner, yeah. Beautiful people. You I never noticed you before today. The same. Beautiful people, we share the same.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 Ja, ja, ja. Het doet ons, ons ouderen, ja. hè, een beetje denken aan, ja. aan Amanda. Amanda, die ja, En ook ja. uh, uh, Rise Like a Phoenix. Ja, ja, dat ja, doet, doet me ook precies. heel erg inderdaad. aan denken. Ja. En ja. hoe heet ze? Uh, de, uh, uh, Diva, uh, Viva la Diva. Diva. Het, uh, ja, precies. Ja, uh, ja dat soort nummers. Ja. Nee, dus het is de ja, bekendste uh, transgenderkoppel, uh, volgens mij, van Nederland. Ja. En ze hebben inderdaad een eigen programma op de TLC.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 Nou, dat is mooi. Dan uh, dank ik je heel erg voor dit interview. En uh, tot de volgende keer misschien. Ja, en natuurlijk heel veel plezier uh, en, uh, op, uh, ja, op ja, vrijdag. Dus dat is aanstaande vrijdag ja, al. Hè? Ja. ja, ja, precies. Dat dus, lekker dus, uh, snel, hè? Ja. Ja. Heel veel succes. Yes, dank jullie wel. Dank je wel. Doei. <laughs> En ze heeft een verzoeknummer ingeleverd, toch? Nee, ze had wel een verzoeknummer ingeleverd... maar dat kwam pas vanmorgen vroeg ah, bij dat... mij binnen. Dus dat mm. was een beetje aan de late kant. Maar, dus we gaan nu uh, uh, volgens mij het nummer Houdini draaien van Dualipa. They say I come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 What if waking up to headlines filled with devastation again? My heart is broken. What if we're hard to find? What if, if, what if we lost our minds? When the lights They'd start flashing But like a fog, and the stars me. explode. No, I'll we'll fire let change me. Never losing sight oh. of the one I keep inside. Oh. Now I know it will be fine. Oh. You can't take my youth away. The strong in us As long as I wake up today, you can't take my youth away. My youth, is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth. You can't take my youth away. You can't take my youth away. Sleep at night, not knowing what's outside What if we start to drive? What you if? Focus? What if we close our eyes? What if, if? You hit me with words I never heard come out your mouth Cause we've no time, time for getting old, mortal body, is so When the lights start flashing hey, like I a firebird And too. the stars hey, exploding, we'll, we'll I'll be fired fire. You can't take my youth away. Strung out of another breath. As long as I wake up today, you can't take my youth away My youth, my youth is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth. You can't take my youth away. Away your soul and mine will never break. My youth, my youth, my youth, my youth is you yours. You can't take my youth away. Thanks for het Hoop Ik enjoyed dat aan Make sure to ja. ja. follow Casey. Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei het al. Dit zei het al. Ik zei dit. al. Ik zei het al. Ik het is Ik soort het denk Ik zei het een Ik zei ja, Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei Ja, een Ik zei het al. Ik zei het al. Ik zei het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 Ja, voor het Nationale Songfestival. Ja, ik, ik, ik ken er toevallig uh, drie uh, die ze inderdaad hadden gedaan. Ja, maar dan ga ik, uh, ga ik jullie toch wel even bijsturen. Want we gaan het niet hebben over het Nationale Songfestival. Nee. Nee. nee. We ja, gaan het C -O -C. hebben over het ja. COC Songfestival. C -O -C. Ja. Want ja, daar staan er al andere, daar moeten we nog voorlopig nemen. En, en misschien als inderdaad de Jans toch, dan kunnen we dat altijd nog uh, in de uitzending uh, voor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 Oké, De... De... Yeah. Deretar si al wens allemaal fijne dagen en een voorstel.